De Amerikaanse president Obama is in Moore, Oklahoma. De stad die vorige week zwaar werd getroffen door een tornado. Volgens het Witte Huis wil Obama met eigen ogen zien... hoe de hulpverlening en de opruimwerkzaamheden verlopen... en wat er nodig is om de stad weer op te bouwen. Bij de windhoos van afgelopen maandag kwamen 24 mensen om. Bijna 400 mensen liepen verwondingen op... en zeker 12.000 huizen zijn verwoest.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 Edes begrijpt dan ook de reactie niet van een meerderheid van de Tweede Kamer. VVD, PVDA en D66 noemen de stop een onverantwoorde bouwstaking... die schadelijk is voor de economie. Onlangs bleek uit onderzoek dat de bouw van nieuwe huurwoningen... over twee jaar helemaal zal zijn ingezakt. De Franse president Hollande heeft gezegd dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn... tussen de aanslag op een militair in Parijs en die op een militair in Londen een paar dagen geleden.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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om kwart voor tien staan wij stil bij twee plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Waar mensen uit het verzet werden geëxecuteerd. Maar nu eerst een muziekinstrument dat nog maar heel kort bestaat. Het is een akoestisch instrument. Het ziet eruit als een soort wok. En het klinkt als een kleine steelband of als een. Heel zachtjes gespeelde gamelan. Je speelt het met je vingers. Het komt uit Zwitserland en het instrument heet de hang. In 2000 kwam de hang op de markt. Je kon hem destijds gewoon kopen bij de betere muziekwinkel. En dat had ik moeten doen. Want ik wilde er namelijk heel graag één hebben. Maar er kwam steeds maar weer wat tussen. Het kwam er niet van. En nu is het te laat. Het kan namelijk niet meer. De hang werd te populair. De vraag was te groot. Het instrument heeft een gigantische aantrekkingskracht. Ook op programmamaker Mirjam van Biemen. En niet alleen is ze gefascineerd door die hang... maar ze is ook heel erg verbaasd over het feit... dat je in deze snelle wereld alles kan krijgen... maar dat je jarenlang op een hangwachtlijst moet staan. Mirjam komt zelf uit een zeer muzikaal gezin... maar ze wordt door de hang meer geraakt dan de muziek... Die haar ouders en haar broer maakten en maakten. Hoe komt dat? Wat is het raadsel achter de hang? Miriam van Bienen gaat op zoek. Ze gaat ook te raden bij haar familie, waar ze een ontdekking doet. We gaan luisteren naar het ongelooflijke verhaal over de hang. Ja, maar... Het is een willekeurige zaterdag ergens in de lente van 2009. Buiten de patrijspoorten van ons woonschip... kijk ik direct op de biologische boerenmarkt in de Amsterdamse Jordaan. Plotseling hoor ik opmerkelijke klanken. Het verrast me. Ik ga naar buiten en zie een man met dreadlocks... die met zijn handen op een instrument speelt... dat veel weg heeft van een omgekeerde grote wok. Er komen haast betoverende klanken uit voort... Niet eerder raakt een instrument me zo. Dat is gek, want ik kom uit een echte muziekfamilie. Dit is mijn broer Daniel van Biemen. Hij is eerste violist bij het concertgebouworkest. De klassieke muziek was, was heilig eigenlijk. Het hele huis dat, dat, dat stond in het teken van klassieke muziek. En, uh... Dus ja, ook tijdens het eten, dan stond de radio aan... en dan werd er weer geroepen, hé, hey, welke toonsoort? En dan, ja, goed, als je het niet wist, nou dan, uh, dan gebeurt er niet zoveel, hoor. Maar, uh, weet je, het was, uh, ja... Op een gegeven moment ging we nog altijd C groot zeggen, toch? Uh, ja, precies. Dan, dan was je er vanaf. En um, ja, er was altijd muziek en dan, en dan waren er, kwamen er mensen langs, ook andere muzici... en dan ging het tot, tot, tot heel laat door. En dan, en dan werd er echt gepassioneerd naar muziek geluisterd en, en gediscussieerd... en documentaires gekeken over muziek en... Was eigenlijk ontzettend uh, gaaf als ik er nu aan terugdenk. Dus ik als klein jongetje dat in slaap val onder de piano. terwijl er nog uh, muziek gemaakt wordt door, uh, weet je wel, door, door, door een heleboel mensen in het huis. En ja, dat zijn eigenlijk best wel mooie, mooie dingen. Tegelijkertijd uh, ben ik klaargestoomd voor dit vak door, door middel van uh, ja, uh, mijn vader, die dus. Um, um, ja, die daar vrij redelijk bovenop zat. Ik had, ik had geen, geen adempauze, zeg maar. Die man was echt bezeten van, van zijn viool, van zijn vak. En dat vind ik eigenlijk ja, waanzinnig. Uiteindelijk. Want daardoor heb ik dus gewoon van heel jongs af aan dat gewoon echt met de paplepel binnengegroten gekregen. Mijn broertje kreeg violes van mijn vader, Wibo van Biemen, hij was eerste violist bij het residentieorkest. Mijn moeder speelt nog steeds in het residentieorkest als tweede soloscholiste. Als je in een gezin bent waarin muziek dus zodanig de, de dagelijkse gebruikelijkheid is, dat er als er dan iemand zoals jij niet verder gaat met muziek, dat het waarschijnlijk heel moeilijk is voor ouders om dat ineens te begrijpen of om daar. Ja, wat vonden jullie daar eigenlijk van? Wat? Dat ik niet verder ben gegaan met muziek. Wat jammer. Dat vonden we heel jammer. Want je, had, je was wel heel muzikaal. Je, had, je was heel gevoelig voor muziek. Waarom hebben jullie mij dan niet wat meer gepoest? Omdat het heel duidelijk was dat jij echt niet wilde. En toen heeft papa nog geprobeerd om het wel door te zetten. Maar ik heb gezegd, voel je dan niet dat ze het echt niet wil? We moeten dat niet blijven doorduwen. Want ik heb... Ik heb... Blokfluit gespeeld, piano, fjol. cello, viool. Ja. ja, maar wat, wat, wat nee. zei ik dan? Want ik kan me nee. dat... je, je wilde absoluut niet studeren. Je wilde nooit studeren voor iets. Jij wilde echt niet beter worden op het instrument. En dat was met Daniel wel. Ik weet wel dat ik inderdaad wel naar een pianoles graag ging. Nee. Omdat daar Toblerone <laughs> chocola op de vleugels, stond. Ja, maar, en klaar, snoepjes en Marika ook. Ik had ja. geen snoepjes. Nee. nee. En toen hoorde ik dus een keer de hang. En dat is eigenlijk een instrument dat mij echt, echt diep uh, geroerd heeft voor het eerst. Ik heb het ook. Ook toen ik voor het eerst... Nou, niet, toen, niet voor het eerst. Toen dacht ik, is dit zit voor een zweverig raar instrument? Wat is dit voor onzin? En toen, uh, toen ik voor de tweede of derde keer hoorde... Toen was ik, uh, ja, had ik een heel weinig geslapen en een ruige feest achter de rug. Toen liep ik door het Mauerpark in Berlijn. En toen zat iemand echt, echt onwijs goed uh, hangdrum te spelen. En toen, toen stond ik echt stil en heb ik echt... Gewoon een kwartier staan luisteren en daarna een deetje gekocht. En ik was helemaal verkocht. Echt fantastisch. Zo'n vrijheid, zo'n uh, enorme, relaxed... Uh, ja, echt, echt inderdaad een soort cleaning of the soul. Echt geweldig. Is dat ook iets wat je met het vioolspelen kan bereiken? Ja, ik persoonlijk wel, ja. Omdat ik af en toe... Uh, maar dat... Maar niet, niet in die vrijheid van... Omdat ik zelf als ik speel, dan, dan ben ik zo gefocust op, op wat ik aan het doen ben. Er zijn weer te veel regels. En de regels. noten en de regels, ja. Dus het is, het is heel moeilijk om dat te, te, te, te krijgen, dat effect. Maar het bestaat wel. En dat is dat moment waarin je boven jezelf uitstijgt. Dat je vergeet waar je mee bezig bent en dat je zeg maar eruit stijgt en, en als een soort toeschouwer naar jezelf aan het luisteren bent en dat zijn de magische momenten en dat zijn de momenten waarop je denkt holy fuck dit is echt helemaal helemaal te gek. En ja, doe je het voor dan. Vind je dat mooie muziek? Ja. Maar als je dan in die bolletjes klikt, maakt het dan geluid? Net als een drommel? Eigenlijk net als een trommel, maar dat doet hij dan met zijn handen. Ik vind het maar. een vet instrument. Dat vind ik ook raf. Niet alleen op straat kom je hangspelers tegen. Er zijn in Nederland ook professionele muzikanten die virtuoos op de hang zijn. Zoals Joshua Samson, een bekende percussionist. De hang is altijd uh, raak of je nou hardrocker of Hells Angel bent... of uh, spiritueel, een spiritueel soort van uh, zweefvliegtuig. Iedereen heeft er iets mee. Weet je, echt ook jazz mensen zeggen... oh, interessant, of het, het, het, uh, kennelijk appelleert het aan een soort klank in men... Uh, die als, uh, ja, soothing of, of uh, ja, rustgevend... of, uh, oh, wauw, ik voelde opeens contact met mezelf, dat hoor je vaak. Maar mensen reageerden erop alsof het iets met hen doet... Maar gek genoeg ook, maakt niet uit, weet je, je kan, weet ik veel, een moeder op de kleuterschool, maar ja, maar ook een brandweerman. En dat heeft iedereen, omaatjes, kinderen, baby's, het is bizar. Het is een instrument wat, uh, wat je op je schoot kan houden. Dus ongeveer zo groot is het. Uh, het is een beetje de vorm van een, van een ufo, een vliegende schotel, als je die al uitgezien hebt. Of uh, oneerbiedig gezegd twee wokken op elkaar gelast. Uh, aan de ene kant is het een gat. En uh, dat is de odu kant of de Gatum-kant. dat zal ik zo vertellen wat dat is. Aan de andere kant, daar zitten uh, zeven of acht gestemde noten. En een bol in het midden. In de eerste generatie is een bol Die bol dat noemen ze de ding. Uh, die klinkt zo noten in dit geval zijn het er acht. Op deze hang. En die achterkant waar ik het over had, die kant of die kant, dat is een ander instrument. Dat klinkt zo. Dus de, er zijn een aantal instrumenten in elkaar. Die bol, die ding waar ik het over had, die komt eigenlijk uit de gamelanmuziek. Uit de gongs. Um, van, van, bijvoorbeeld uit Bali. Die achterkant, dat is een heel oud instrument, komt uit de een pot, een kleipot, dat is de gatam of de udoe. Uh, de manier waarop de uh, noten gestemd zijn... dat komt eigenlijk uit de steel drum, uit Trinidad en Tobago. Maar het geheim eigenlijk van het instrument is... komt eigenlijk uit de mibira, uit de kalimba, de duimpiano. Dat is zo'n sigarenkistje met van die stokjes erop. Dat is hoe de noten gerangschikt zijn. Dat is namelijk zo, is rechts, links, rechts, links, rechts, links. Dan heb je een toonladder. En doordat ze zo makkelijk gerangschikt zijn, krijg je ook makkelijk akkoorden. Dus aan de ene kant van het instrument, de rechterkant. En de linkerkant. Dus de uh, noten versterken elkaar. Ze liggen aan één kant en de ene kant heeft een bepaalde tonaliteit aan de andere kant. Dus dat is eigenlijk uh, heel in het kort gezegd de hang. Het is een metalen instrument. Verschillende soorten metaal zit erin. Beste Felix en Sabina. Een paar weken geleden hoorde ik iemand op een hang spelen en de klanken hebben me diep geraakt. De hang roept een melancholisch gevoel bij me op. Het resoneert iets in mij, anders kan ik het niet uitleggen. Op jullie website. Ik wil ook een hang. Om in aanmerking te komen voor een hang, moet je een motivatiebrief schrijven naar de makers. Dat zijn Felix Roner en Sabina Scherer, woonachtig in Bern, Zwitserland. Hun bedrijf, PanArt genaamd heeft geen eigen website, maar ik vind een schat aan informatie... op het zogenaamde hangblog, opgestart door een hangliefhebber... die Michael heet. Ik lees dat het weinig zin heeft om mijn brief te versturen. Felix en Sabina bouwen een paar honderd instrumenten per jaar... maar duizenden mensen willen een hang. Ze ontvangen tientallen brieven per dag... en roepen ons op te stoppen met schrijven. Dit roept veel vragen op bij mensen die, net als ik, een hang willen. In juli 2010 schreef ik een motivatiebrief naar Panhard, Maar ik heb nooit antwoord gekregen. Kan het zijn dat mijn brief nooit aangekomen is? Ik heb antwoord gekregen op mijn brief. Namelijk dat het instrument was uitverkocht. Ze zeiden dat ik weer moet schrijven rondom hun twintigjarig bestaan... als ze de nieuwe hang gaan presenteren. Maar is dat nou goed nieuws? Betekent het dat ze mijn brief mooi vonden... en dat ze me eigenlijk aanmoedigen om een nieuwe brief te schrijven? Of is het de zachte manier van nee zeggen... Dit is zo'n bullshit. Als er zo'n enorme vraag is naar de hang... waarom vergroot je bedrijfscapaciteit dan niet en neem je meer mensen aan? Dat is toch waar zaken doen om draait. Het voelt ook zo elitair als alleen uitverkoren er een kunnen bemachtigen. Op eBay vind ik ook zo nu en dan een hang. Maar die zijn erg duur. Sommige mensen vragen 10.000 euro, terwijl het bij de makers 1500 euro kost. Heel soms publiceert Felix, de hangbouwer, namens zichzelf en partner Sabina... nieuwsbrieven op Michaels blog. Een teken van leven uit het land van de hang. Beste bezoekers. De impact van onze hang heeft wereldwijd tot een enorme vraag geleid. Veel mensen zijn diep geroerd door het effect dat de klanken op hen hebben. Zoals een stieldrumspeler zijn stok gebruikt om de mensen aan het dansen te brengen... Zo wordt de hand op de hang gebruikt om energie vrij te maken... die onder de huid kruipt, ontspant en tot een andere staat van bewustzijn leidt. Daar waar geen rationele controle meer bestaat. De rijke dynamiek kan niet worden geleerd. Er is geen techniek die ingestudeerd kan worden. De hang heeft het krachtige vermogen intuïtief de speler te spiegelen. Het is meer dan een spiegel. Een instrument om in een free flow te komen. Onzorgvuldig gebruik kan zelfs tot verwarring leiden. De hang wordt stelselmatig verkeerd begrepen... door iedereen die zijn handen gebruikt om te drummen. De euforische roes, alleen of in gezelschap... is op de lange duur gewoon ongezond. Ga goed bij uzelf te raden als u zich echt wil verdiepen in een hang... Het directe contact met onze uiterst gevoelige resonantielichamen... vraagt om een hoge mate van innerlijke vrijheid. Met vriendelijke groeten vanuit het hangbouwhaus. Ik vind de brieven een beetje geheimzinnig. Uit een andere wereld klinkt een mysterieuze stem... die me probeert te waarschuwen of op te voeden zelfs. Ook lees ik over allerlei regels die komen kijken bij de aanschaf van een hang... Zo moet je een contract tekenen waarin je belooft jouw hang niet door te verkopen. En de hang is bedoeld voor je handen. Je mag er niet met stokjes op spelen. De letterlijke vertaling van het Zwitserse woord hang is namelijk hand. Meerdere hangs moet je uitspreken als hang hang en niet als hangs. Felix verbetert me zelfs in mijn taalgebruik. Wie is deze man? En waarom heeft hij dit instrument gebouwd? Michael, de man die het blog beheert, is mijn enige ingang... Zijn boodschap is glashelder. Ik maak weinig kans op een gesprek. De bouwers gaan nooit in op interviewverzoeken. Het lijkt niet op een trommelen, het lijkt niet op een snaarinstrument of een slaginstrument. Het lijkt nergens op. Het zit zo'n klank in. Het is ook geen enkel instrument waar ik zoveel woorden aan kwijtraak als aan die hand. Want iedereen wil alles weten. Ruim tien jaar geleden werd de hang gewoon nog verkocht in winkels. Jeroen Bos werkt als stemmer bij Mullermuziek in Amsterdam... en herinnert zich het nog goed. Nou, we konden er één inkopen. En die was in een, denk ik, in een paar dagen weg. En we hebben om een nieuwe gevraagd en dat ging even duren. En dat ging steeds langer duren, want overal waar ze verkocht werden... gingen ze te hard met als gevolg dat we steeds langere wachttijden hadden. En dat, het ook steeds, dat ze ook steeds duurder werden. En toen zijn, zijn Felix en Sabine zijn gestopt. Want die, die, die, wat, dit was helemaal niet de bedoeling. En die raakten er een klein beetje van overstuur. Toen hebben ze geprobeerd iemand in dienst te nemen. Die heeft een jaar voor ze gewerkt. Het was de bedoeling dat die dan ook, ook mee ging helpen om de hang te maken. En uh, dat, dat, dat viel niet goed. En, en het is niet dat je de hele dag lekker op zo'n ding zit te friemelen. Maar je moet gewoon... Stemmen leren. En dat is best lastig. En als je dat gevoel niet hebt, dan gaat het niet door. Dus op het moment dat, dat zij iemand in dienst nemen na een jaar... lijkt het nergens op. of, of, of het, het, is, het is geen meerwaarde voor het bedrijf. Dus ze moeten zelf nog even hard werken. Dan zegt ze, nou, sorry, dat, dat we stoppen ermee. Dus ze hebben de, de, de tussenpozen waarin ze ze maken vergroot eigenlijk. En ze maken er minder. En ze, en ze verkopen ze nu niet meer via de winkels. En toen is eigenlijk ook de mythe ontploft. Want iedereen die praat erover en niemand kan eraan komen. Wat vindt u daarvan? Nou van? U bent de eigenaar van de winkel. Dat, dat mensen zoveel moeite doen uh, voor die hang. Ik vind eigenlijk dat er een beetje misbruik gemaakt wordt... Van, um, van een instrument waar veel vraag naar is. Ik weet nog wel dat ik de eerste uh, hang verkocht voor nog geen 375 euro. En dat is denk ik 15 jaar geleden. Nou, geld is wel redelijk hoog... Maar, maar geen vervijfvoudiging van je geld in 15 jaar. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Ik vind dat wel heel jammer. Het, het hangverhaal dat mensen echt brieven moeten schrijven... omdat ze dan uitgenodigd worden. Ja, dan denk ik, ja jongens, wat gaat dit over? Ja, maar ja, het, het, het, het, muziek is natuurlijk wel zo. Dat, dat spreekt mensen niet altijd in hun verstand, maar meer in hun ziel. En dan gaan mensen wel eens gekke dingen doen. En heb je dan vaak mensen teruggehad hier met een onstemde hang? Ik heb Felix wel eens gebeld, en ik heb hem. Uh, ik, ik, zijn nummer ligt boven. En ik heb hem gezegd, luister, dit is het verhaal. Ik heb ook eens een keer eentje gehad, er zat een scheurtje in. Toen zei hij, nou sla maar helemaal een poeier en probeer hem dan maar weer te stemmen. Dat is een goede oefening, want voor mij is het makkelijk als iemand in Nederland dat ook kan. Dat was toen nog, dat was, toen liep het allemaal nog leuk via de importeur. En toen was, het, toen was die mythe er ook nog niet. Toen was het nee. gewoon een instrument. Toen dacht hij, hé, hey, dat is wel makkelijk als dat op die manier kan. Het stemmen van de hang is dus een vak apart, vinden Felix en Sabina de Bouwers. Hierdoor blijft de productie in Zwitserland beperkt en de hang dus schaars. Die klik was er. Ja. Je moet een klik hebben met die mensen, anders dan kom je niet eens binnen bij ze. Nee. Ze hebben een, een, een filosofie van uh, je mag de hang spelen. Dick Visser was destijds verantwoordelijk voor de groothandel van de hang. Ik heb hier brieven van ze gekregen, uh, waarin ze mij echt vroegen, Dick... Doe ons plezier, verkoop niet meer aan de handel en verkoop niet zoveel. Dat willen we niet. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. Ik, ik, ik heb gebeld, ik zeg van, klopt dit wat ik lees? Ik zeg, en meen je dit echt? Ja, hij, dat meen ik echt. Wij willen de hang alleen maar aan liefhebbers verkopen. En het is geen handelsobject. Het moet niet een commercieel, bovendien kunnen we dat niet produceren, want het is een gigantisch rotwerk ook qua tonen, want je hebt heel veel frequenties en hersen in, in, in je hersen in feite geplant, waardoor je je wordt op een gegeven moment er een beetje gek van. Ja. Je moet op een gegeven moment zeggen: ik stop even een paar maanden ja. met het produceren. ervan. Dus Toen ze kregen we ook nooit wat geleverd. Ja, Goed, hadden... er was dus wel een klik tussen jou en, en Felix en Sabina. Oh, absoluut, ja. absoluut. We hebben daar ook dus uh, twee keer zo, zijn we een weekend geweest. Hebben daar gelogeerd. Jij en ja, je vrouw? Ja, ja, ja, fantastisch. Iets buiten het centrum aan de rivier. hebben ze een soort, soort terrein. in een bos, zeg maar. maar wel beneden aan de rivier. En daar hebben ze de hang. Het hanghuis, heet dat dan. En daar hebben ze al de hangs die ze toen hadden. Dan hebben ze uitgestald. En dan mag iedereen komen spelen. Toen de tijd tenminste. En er waren concertjes en er waren uitvoeringen. Iedereen mocht, mocht zelf wat doen en proberen. Ja, en dan heb je zo'n contact. En dat is ook een beetje, een beetje hippie-achtige tijd, zo moet je het zien. Het voelt als, als de hippie-tijd. Het, het is gewoon maar leuk, peace en love en noem maar op. En gezellig. En ze hadden eten erbij en drank. en het was, het was een groot feest. Gezellig feest, moet ik zeggen. Dus totaal los van... van omzetten of verkopen of zo, waar ik normaal met, met leveranciers gesprekken over heb, was dit een totaal andere kant. Het was gewoon heel ja, social in feite. Ja. En dat was zo leuk. Als ik er nu nog aan terugdenk, denk ik, had ik ze allemaal bewaard? Had ik nu ja. rijk geweest? <laughs> ik denk dat ik er toch zo'n 200, zo 300 verkocht heb van die dingen. Jeetje. Ja, maar ik verkocht ze over de hele wereld. Hè. Ik heb checks van Amerikanen gehad bij mij. Blanco. Please send me one, no matter what the price is. Ik kon hem gewoon invullen. Check. Was getekend er al. Ik stuurde ze me gewoon op. Maar ja, ik kon er niets mee. Ik had niet genoeg. <laughs> Wat een verhaal hè? Ja, dat is, is een waanzinnig verhaal. Het is, het is, ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is, maar ik begrijp wel hun filosofie. Sterker nog, ik heb er niet één eentje voor mezelf nu. Dat vind ik wel heel jammer. Dus ik sta nu wel op een lijst bij om voor mezelf één keer te bemachtigen, om die dan nooit meer te verkopen. Yeah. Want ik heb mijn laatste vertellen, ik, mijn laatste hang die ik zelf had, die heb ik verkocht aan Marcel Sophie. Dat is die jongen van uh, Patermoes Groen. Die, die heb ik dus verkocht aan een, in de stom. Je heb heb hebt er nog spijt van. Ik heb er nog een beetje spijt van achteraf. Ik heb hem er wel eens gesproken. Hey, ik zie het aan je gezicht. de laatste gekocht. Dory, weet je wel. Kan ik, kan ik hem niet terugkopen van je? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, en, en, en zo. Maar nu inmiddels, met, ik, ik weet ook van jongens die met de kaisa inmiddels werken. Ja, die zijn er toch wel tevreden mee. Die hebben toch wel zoiets van, ja, oké, okay, het is niet de echte hang meer. Maar ja, die is er niet meer, dus het is een alternatief. Als je een, een, een, een Volkswagen-auto hebt en je hebt een Trabant-auto... en er is geen Volkswagen meer, dan ga je in een Trabant rijden, als je wil rijden. Dat is met de instrumenten ook zo. Je, je hebt geen keus. De Kaisha is niet de enige kopie van Hang... Er is ook de Halo handpen uit Amerika, de Bali stielpen uit Indonesië, de SPB uit Rusland, de Bel Art Bels uit Spanje en de Space Drum uit Frankrijk. Soms bedacht door mensen die zelf bij Felix en Sabina in de leer zijn geweest. Felix maakt zich hier erg kwaad over. Joshua kent Felix en Sabina al vanaf de begintijd en weet er alles van. Hij is erg bezig met, met conflict, weet je, met problemen en met regels, um, regels naleven. Maar het is ook vervelend als een ding wat jij aan iemand hebt gegeven, bijvoorbeeld, hij krijgt een brief van een moeder die zegt: ja, Ik heb een autistisch kind, en zijn er zijn maar twee dingen wat werkt. Eén, moedermelk van dolfijnen. En twee, uh, de hang, ik noem maar wat. En hij zegt: Nou, God, nou dat kind in uh, Texas, die krijgt er een. En hij stuurt dat op, weet je, met al zijn aandacht en liefde. En... Hij weet dat ding, hij kent dat ding, dat is als een kind voor hem. Er staat een nummer ook in. En hij ziet dat dan twee maanden later voor 15.000 dollar op zo'n website. Weet je dan... Uh, op ebay. Bijvoorbeeld. Yeah. Nou, kijk, dan kan ik me voorstellen dat er ergens een wekker in jezelf op gaat... Zeg van motherfucker, weet je wat? Dit is niet de bedoeling. Nou, en hij krijgt dat soort brieven dagelijks. Dus hij weet ook niet wat die mensen willen en moeten. Hij, maar... hij weet eigenlijk niet meer wie hij kan vertrouwen. En, en, en... Nou ja, kijk, waarom wil je zo'n ding hebben? Uh, hoezo dan? Uh, is het status? Of uh, omdat... Uh, hij heeft duizend verhalen over. Dus eigenlijk heeft het hem ook wel een beetje veranderd misschien. Ja, maar niet zozeer in een financieel opzicht. Dat hij... Kijk, hij heeft bijvoorbeeld een hele mooie grote werkplaats nu. En uh, het hanghuis is helemaal gerenoveerd en het ziet er heel mooi uit. En het is echt een losse plek geworden. Niet meer dat hij daar ook al zijn werk doet een keuken heeft. een grote, grote keuken nu boven. Dus financieel is het niet dat hij dan uh, in een Jaguar is gaan rijden of zo. Integendeel. Maar qua macht of zo, van ja, wie mag het en wie mag het niet... Uh, ja, daar is hij wel heel erg in uh, ge, ge, ge, ge, ja, gegroeid of zo. En ik denk dat die, dat, dat gewoon moeilijk is om mee om te gaan. Ook als veel mensen iets van je willen, weet je hoe? Ja, dat, is, dat lijkt me heel vervelend. Maar bijvoorbeeld, hij luistert nooit meer naar CD's nu. Hij heeft echt, in het begin al kreeg hij alle CD's opgestuurd met hang. En dat is doorgegaan natuurlijk. Dus hij heeft bakken met CD's staan. Maar vroeger luisterde hij nog naar, maar dat. Ja, nee, hij is ermee gestopt. En ook niet... Uh, en ik heb het met, uh, met Hermine uh, deurlo's cd, Glassfish. Ja, met al mijn respect voor mezelf. Maar daar is één stuk wat speel ik hang. dat, nou, dat is gewoon echt heel goed. Dat, uh, ja, dat is gewoon goed. Dat, yeah. Als je dat hoort, denk je van... Wow, die gast, die kan het wel. Yeah. En uh, ja, dan, dan, dan stuur ik hem die cd. En dan zeg ik... Hé eh, hey Felix, heb je gehoord? Ja, nee, ik zit al de hele dag in de klank van de hang. En ik ga er niet nog eens naar luisteren. Nee, maar goed... En dan stuurt hij s'avonds een e-mail. Nou goed, als je echt wil dat ik naar luister, dan moet je echt even zeggen welke minuut. Wat dan? Uh, dus dan bijvoorbeeld het tweede stuk, um, 1 minuut 23. Moet ik dan, uh, en dan, uh, dan gaat hij dat op zijn cd spelen. Uh, uh, oh, klaar. Ja, ja, nee, is niet de hang. Nee, nee, de hang is toch anders. Nee, want wat vindt hij het wel dan? Nou ja, hij vindt het meer een soort instrument wat, uh, wat energie-channelt of wat geluid van een ander gebied hierheen brengt. Hij heeft het ook vaak over een kathedraal die, van geluid die om je heen creëert... en wat mensen dan inspireert of aantrekt of uh, beïnvloedt op een positieve wijze. Ja. ja ik ben er wel ook benieuwd naar waar hij waar dan uiteindelijk uitkomt. Wie, hoe bedoel je dat? Waar hij uiteindelijk uitkomt? Waar Felix uiteindelijk ja. uitkomt ja. met zijn... Met zijn overpijnzingen en zijn gedachten. En waar komt dat geluid vandaan? En wie channelt dat dan wat? En... en waarom vindt hij dat zo interessant ook? En waarom vindt yeah. hij dat zo interessant? Yeah. En wat wil hij dan? Wil hij de wereld yeah. helen of juist niet? Of wilde yeah. hij wat? Wil... Want kijk, ook maar zo. Hij kan een toonladder hameren in iets. En zeggen van, ja, dit is de divine uh, skill. Maar misschien vind jij dat helemaal niet, of ik? Yeah. Dus dan wordt het heel dogmatisch. Dus, dus ja, ik heb er wel discussies uh, met hem over. En dat vind ik ook leuk, weet je. Dat ze elkaar een beetje zo... Uh... En, en ik ben niet bang voor conflict. Uh, ik vind het altijd leuk om, uh, als iemand echt een mening heeft, om dat te, te voelen, bij hem voel je dat echt, hoe overtuigd hij daarvan is. Weet je, gewoon uh, als een priester gewoon. En dat is echt leuk om mee te maken. En, uh, ja, en daar leer je het meest van, uh, van Sabina. Want die gaat gewoon heel rustig een koffietje maken. En uh, die kijkt gewoon zo uit haar ooghoek. En uh, hij, is weer, hij is weer bezig. Hij is op okay. zijn praatstoel. Ik weet dat de hangbouwers geen prijs stellen op onaangekondigd bezoek. Maar er is geen alternatief. En ik wil Felix ontmoeten. Ik neem de nachttrein en ga op de Bonnefoye naar Berne. Ik wil je weten... ...dat de is beautiful. Handstrasse Amtsstraße Kennen Sie dat? Ja, Nou, ik heb dus net aangebeld. En toen dacht ik dat het Felix was die door de intercom sprak, maar dat bleek zijn zoon te zijn. Die kwam naar beneden, die heeft me de weg gewezen. En hij zei, nou, good luck als je geen afspraak hebt. Het was een vrij jonge jongen nog, van een jaar of zestien, denk ik. En toen liep ik dus de richting uit die hij me wees. En Ik liep de werkplaats binnen. En daar was Felix druk aan het bellen. En hij zei, ik heb een heel belangrijk gesprek nu. Kan je nu niet te woord staan, ga maar buiten zitten. Um, maar ik zit nu al bijna een half uur buiten te wachten. En iets in mij zegt dat het nog wel eens een half uur kan gaan duren. Maar goed, ik zit hier wel lekker. En ik kijk naar de trein die voorbij rijdt op het spoor... Het is hier heel mooi: ik kijk uit op de rivier, dus ik wacht nog maar even af. Nou, hij is naar buiten gekomen en uh... Hij bleef maar praten en praten en praten. Maar ik mocht het niet opnemen. <laughs> het is wel een bijzondere man. Een hele leuke man ook. Met echt pretogen en hij lacht veel. Een creatieve man. Hij deed me ook wel een beetje aan mijn vader denken. Hij vond het belachelijk dat ik naar Bern was gekomen om hem te zien... Hij zei, jij bent ook besmet door het virus. Hij zegt, ik voel me net een dealer. Het lijkt wel alsof het een soort heroïneverslaving is. Hij, er zijn mensen die twee keer per dag een brief sturen. Mensen die huilend op zijn stoep liggen. Die denken dat hij en Sabina, Jezus en Maria zijn. Er is ingebroken. Eigenlijk zegt hij heeft de hang nu het verkeerde effect op mensen. Mensen begrijpen het niet. Ze willen maar meer, meer hangs. en um, Meer spelen, meer aandacht. Dat gaat allemaal over het ego. En De nieuwe hang die hij nu ontwikkeld heeft, gaat over iets anders. En die is dus echt bedoeld om meer voor jezelf, meer naar binnen te gaan. En eerst zei ik dat ik geen hang wilde. Maar toen ik langer met hem sprak, dacht ik, ja, ik wil wel een hang... En toen zei hij, nou, misschien kom je wel in aanmerking dan voor de, de nieuwe hang. Dus misschien ooit in de toekomst krijg ik nog eens een hang. Ik mocht niks opnemen omdat het niet in woorden te vatten is. Wat de hang is en waarom hij de hang gemaakt heeft. Het is een energie, het is uh, devotie, bevrijding... Hij zei, een veel interessantere vraag voor jouw documentaire is... niet waarom ik de hang heb gebouwd, maar waarom jij geraakt bent door de hang. Een bijzondere ontmoeting, dat was het zeker. Felix lijkt niet alleen op mijn vader, maar hij heeft ook dezelfde gedrevenheid. Dezelfde passie voor een instrument. Alleen realiseer ik me nu... ...dat Felix de bevrijding zoekt, terwijl mijn vader het van de passie verloren heeft. Hij overleed in 2007 op tamelijk jonge leeftijd. Jij herinnert je eigenlijk vooral de positieve dingen, maar ik heb daar toch een iets andere herinnering aan... Om te beginnen, dat jullie altijd dan aan het studeren waren. Of papa was met jou aan het studeren. En er was altijd een hoop geschreeuw. En uh, ik, ik vond hem echt verschrikkelijk doen tegen jou. En je was echt nog heel klein. En ik herinner me ook uh, de, de stress. Want jullie hadden uh, ja, een aantal keer per week wel concerten. En s ochtends repetitie, en s avonds repetitie. En smiddags middags moest er les gegeven worden. Dus jullie werkten heel hard. En... Ik, voor mij is muziek ook echt uh, gerelateerd aan een soort stress en, en, en goed moeten presteren. En, um, dus ik heb niet dat hele romantische beeld ervan. Uh, ik, yeah. dat, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat is omdat je waarschijnlijk niet nu de verlossing hebt van het echt het muziek maken. En op een, op een hoog niveau. Je, je, je hebt volgens mij alleen meegemaakt hoe, hoe, hoe, inderdaad, hoe stressvol en hoe keihard die wereld is om daar te komen. Hij heeft elke ochtend voor de repetitie. En dat begrepen een heleboel mensen niet, want hij zat gewoon in de section, in de groep. Dat hij gewoon elke ochtend moest overgeven van de zenuwen. Om te kunnen spelen, om de repetitie te kunnen doen. En dat kan, dat hebben sommige mensen. En hij was overgevoelig daarvoor. Dus ah. hij moest dat wegkrijgen met pillen en met drank. Die stress. Ah, dat wist ik helemaal niet. wist jij dat? Nee. <laughs> Hij moest elke ochtend overgeven? Elke ochtend voor de repetitie. En niet voor concerten, ook voor repetities. Dus. repetities. En niemand snapt dat. Want dan denk je, ja, als je in een groep zit, heb je toch geen stress? Juist dan heb je stress. En uh, hij was ook perfectionist, dus hij wilde alles perfect doen. Ja, dat vereist heel veel. En zeker als je in een orkest zit met veel mensen... Iedereen moet datzelfde ritme- en timinggevoel hebben. Anders dan, en hoe beter dat is bij, in een orkest, hoe beter een orkest is. Ja, precies. Dus als jij het niet goed doet, dan, dan dupeer je ook de anderen. Nee, het is een soort leger. En er is ook zo'n hiërarchie als van een leger bijna. Dus, uh, dus het is ongelooflijk streng en gestructureerd. Wat we ja, heel stressvol dus. Dus waarom heeft papa dan op een gegeven moment niet gedacht... ik ga het anders doen, want ik kan het niet aan. Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, dus, dat, dat, het, hij was toch een muzikant in hart en nieren? Ik, ik had me niet voor kunnen stellen dat hij iets anders met zoveel passie zou kunnen doen. Ja, maar dat het je zoveel kost. Ja, ja maar dat, dat, dat, dat je is... je elke ochtend moet kosten. Ja, maar, ja. maar dat is het aard van het beestje? Dat is met ballerina's, ook in, met, in de danswereld, ook zo. Het kost zoveel... Ze moeten altijd die smile hebben op het podium. En hoeveel pijn hebben ze niet. En toch doen ze het. Het is de passie voor het vak wat je hebt. En het ultieme genot. Als het, als het een keer lukt. Ja. Dan, dan stijg je boven jezelf uit. En dan, het, is, dan is er... het komt bijna nooit voor dat je inderdaad het ultieme genot hebt. Maar als je het een keer hebt, ja, dat is, dat is, daar doe je het voor. De hang betekent een kans... Om de muziek achter de muziek te herontdekken. Om aan de bron van creativiteit te raken. En te erkennen dat er plekken zijn waar we niets hoeven te maken, te leren of te laten zien. Waar we niet ergens goed in hoeven te zijn. Deze tijd legt op iedereen grote druk. De hang kan de innerlijke kracht van mensen versterken. Dit zou de diepere betekenis van ons werk kunnen zijn. Hang. De Hang, schaars goed, was een VPRO-documentaire... gemaakt door Mirjam van Biemen, techniek, Berrykamer, eindredactie Anton de Goede. Over een paar weken wordt dus het nieuwste model Pan Art Hang gepresenteerd. En mocht u daarvoor in aanmerking willen komen... dan moet u een enorm goede motivatiebrief schrijven... Alle info over de hang vindt u op www.hangblog.org. www.hangblog.org. En Felix, de hangbouwer, heeft Mirjam verteld... dat hij bezig is met een boek over de hang. Daar komt zijn persoonlijke verhaal in en hoe hij tot de hang kwam. U kunt overigens hangcd's winnen, dames en heren... door zich te abonneren op de Bijlo Post. Dan maakt u kans op een cd van hangvirtuoos Joshua Samson. Gaat u naar onze site www.hollanddoc.nl slash radio. Neem een abonnement op de Bijlooppost. Dat is natuurlijk sowieso altijd goed om te doen. Daarin maak ik bekend wat wij gaan doen de aankomende week. En ik geef nog wat leuke luistertips. Neem een abonnement en dan leest u in het aanstaande uh, uh, nummer van de Bijlopost dat is vrijdag verschijnt, dan leest u hoe u voor deze Hang CD van Joshua Samson in aanmerking kunt komen. Overigens, we hebben ook een Facebook-pagina tegenwoordig. Kijkt u op Facebook op Hollanddok. Uh, HollandDoc Radio. Zoekt u op Facebook naar HollandDoc Radio. En dat is een fanpage. En daar kunt u van allerlei commentaar achterlaten. Tips. Uh, nou ja. U kunt daarop uh, ons vinden. Wij gaan naar twee gedenkplaatsen. Twee monumenten in Amsterdam en in Haarlem. Plaatsen waarin Herdacht wordt, er zijn in het leven geroepen... om herinneringen levend te houden. Om jong en oud te laten weten dat dit nooit meer mag gebeuren. Onder het motto, we kunnen altijd herdenken... daar hoeft het niet 4 mei voor te zijn... gaan wij luisteren naar het door Rogeria Burgers gemaakte fusiadeplaatsen. Twee Fuziadeplaatsen. Eén op de Dreef in Haarlem... De andere in Rozenoord bij de Amstel dicht bij Zorgvliet. Eén waar jongeren, kinderen de bloemen leggen. En in Amsterdam de oudere mens die zich nog herinnert wat er was. Twee plekken, twee generaties. Het monument uh, hier uh, op de Dreef uh, is van Mari Andriessen. Het is een Beeld in brons gevat: een grote, stevige man die de ogen dicht heeft en het verzet vertegenwoordigt. Een sterke man. Monument. Wat wij als school geadopteerd hebben. Is die man op het beeld nou iemand of is hij echt een van de doodgeschotenen? Het is niet echt een doodgeschoten iemand, maar het is gewoon een neutrale man die iedereen kan zijn. Het kan een kind zijn, het kan een man zijn. En hij is gemaakt door Marie-Andrisse en hij was ook een verzetstrijder. Liggen die mensen daar nou echt of, of zijn ze gewoon op een andere begraafplaats? Ja. Ik denk dat, het niet, dat ze niet daar echt liggen, maar ik denk eerder als je daar langs loopt dat je dan weet um, zeg maar, dat al die mensen daar zijn omgekomen en dat je ze dan kan herdenken. Ik weet niet jaar, Jacob Miedema, 53 jaar. Ja, het niet jaar, Ik weet niet of je het niet hebt. Ik ...zomaar bij de weteringsgans uh, uit de gevangenis gehaald. werden in een auto gestopt, geblindeerd, ja. weggebracht. Ja. Johannes Valken. Naar deze plek hier. Ja. Johannes Rozenkrans. Herinnering is ook het enige wat kan bestaan nadat er iemand niet meer is. Al die mensen die vermoord zijn, al die mensen die gefusieerd zijn... ...al die mensen die maar al, als, alsof, het, alsof het dieren waren, alsof het vee was. Ja, Cornelis Hartel, 25 jaar... De vrouw allemaal 19 jaar. Welke bloemen zijn van jullie? Die in het midden, midden ligt. Leerling van de Dreefsel staat op de krant. Hij is ogen dicht en hij is kaal. Het zijn alleen maar mannen hier doodgaan. Hier werd zij op woensdag 7 maart 1945 gevisieerd. Wat is geviseerd? Doodgeschoten om vraag te nemen of gewoon mensen die er eigenlijk helemaal niks ja, mee te maken waren. hebben. Als jullie nou een monument zouden mogen verzinnen, wat zou je dan zelf maken? Ik zou ook iemand maken, wel iets wat verdrietig is, zeg maar. Ik zou denk ik twee ogen maken, een eentje een heel klein beetje open. Zodat die ene die, die denkt na en die ander die kijkt of, of het al veilig is. Ik zou twee mensen hand in hand maken dat we toch samen zijn. Ik zou iets neutraals maken, wat dan kan het iedereen zijn, het kan een homo zijn of een verzetstrijder. Vinden jullie het een mooie plek? Ja. ja. ja. Iedereen die hier langs fietst, kan het zien. En het wordt niet verborgen. Er is dus ook veel natuur. en Er spelen kinderen. En kinderen die brengen vreugde. Wat vindt u zelf van dit monument? Ik vind het heel verstild. De manier van kijken is heel erg in zichzelf gekeerd. Dat vind ik wel mooi. Fusiadeplaats. Rozenoord. Meer dan 140 mensen zijn hier uh, terechtgesteld, geëxecuteerd. Gefusieerd. Als represaillemaatregel, meestal. Verzetsmensen. Gevangenen. Er zitten al wat mensen. Mensen in het zwart. Het meest treurige is dat uh, juist voordat de bevrijding kwam, uh, zijn hier mensen nog uh, geëxecuteerd. Twee maanden daarvoor. Ik zie een uh, stoet hier bijna bij Rozenwoord en voorop de politie. Ik zie ook een hoop mensen met grote kransen en bloemen. Het is altijd een indrukwekkend gezicht. Helaas zie ik nu een rij die al heel snel weer voorbij zal zijn. Dit is uh, het monumentje waar uh, de overleden, de, de, de... mensen die gefusueerd zijn hier, ruim honderd... Uh, ...herdacht worden ieder jaar. Schrijnend dat dat pas ergens in de zestiger jaren of zo gekomen is. Eveneens schrijnend dat er al die tijd dat het er staat al gebakkeleid wordt... ...over een, een schild met alle namen. Is er ook niet. We herdenken hier die mannen die zomaar uit hun cel gesleept zijn... ...omdat ze misschien wat gedaan hadden wat, wat de, de Duitsers niet beviel... Maar ja, dan was er ergens wat gebeurd en dan moest er een represaie komen. En dan werden mensen uit de cel gehaald en die werden hier doodgeschoten. En ze wisten ook niet wat nu overkwam. Het is een vreselijke tijd geweest. Het idee, dat is verschrikkelijk. Om daarom te, te denken, ja, dat emotioneert me heel erg. Het is 68 jaar geleden. En mijn vader is, is toen opgepakt door de Duitsers. En toen heb ik als kind, en of dat nou een herinnering is of toch ja, verhalen en herinneringen door elkaar, heb ik twee dagen voor het raam gezeten, want mijn moeder kreeg me bij het raam niet weg. Ik ging gillen en schreeuwen. Ik had wel eigenlijk al jaren met de oorlog te maken toen ik in de buik van mijn moeder zat, want mijn moeder bracht uh, s'nachts de trouw rond. Uh, ze is met een zwangere buik tegen een montairpaal gelopen, want het was pikdonker en alles was verduisterd. Na de oorlog hadden we eigenlijk nog veel meer met de oorlog te maken. Omdat de 4 mei een soort heilige dag was in onze familie. Waar we allemaal de doden gingen herdenken. En we woonden vlakbij de Amstel. En de Amstel was toen echt de buitenkant van Amsterdam. Langs die hele stille Amstel, zo landelijk als die was, ook aan de overkant. Gingen we dan naar de dodenherdenking vlak vlakbij de Begraafplaats Zorgvlieg. Ik herdenk vandaag degenen die slachtoffer werden... van een verderfelijk, nazistisch systeem van massavernietiging. En ik herdenk degene die wel hun heldendaden verrichten... en in verzet kwamen, ondanks hun angst. F. Hendricks was er destijds getuige. Hij zegt, op de plek van de executie reed de overwagen voor... waarna de slachtoffers twee aan twee geboeid werden uitgeladen... en in het gelid werden opgesteld. kon de verbeteren leke gezichten waarnemen. Zag de verwilderde haren van hun ontblote hoofden. Zag in helle angst hun ogen turen in de verte naar, naar dierbaren en vrienden. Ik voelde hun gedachten uitstralen over de lage vochtige grond. Naar mij onzichtbare stille getuigen die hun opdracht ontving hun laatste boodschap aan de wereld over te brengen. Hun laatste boodschap dat zij als helden de dood in het gezicht zagen. Zoals zij als helden het gevaar van het verzet hadden getrotseerd. Na deze ogenblikken vertroebelde de blik in hun ogen. Het vuurpolitoon was opgesteld en een tot barstens toe angstige spanning hield mij gevangen. De bevelvoerende commandant las het vonnis voor, vuurers beveelden. Na een de korte stilte wordt klonk commando de commando en volgde, en volgde het, het salvo waarna de eerste slachtoffers in elkaar zakten en de aan hem geboeide kameraad mede neerhaalde. Snel daarop, Snel daarop volgde een tweede en meerdere salvo's van machinepistolen en geweervuur. Een ijzige stilte trad in, terwijl de kruidsdamp langzaam met de wind wegtrok over het sombere land. Fusiadeplaatsen. Het werd gemaakt door Rogeria Burgers. Techniek wil van Slochteren. Eindredactie Willem Davids. Volgende week land op Stelten. over een geschutsplatform rond de Engelse kust... dat werd in 1966 bezet door een Engelse majoor, en radiopiraat. Hij stichtte daar zijn eigen koninkrijkje. Overleefde talloze aanvallen van medepiraten. En hield stand dat op de dag van vandaag. En volgende week ook... De Henkets, vader en zoon Henkets, vader Hubert-Jan. Hij is architect. Z zoon Pieter, hij is een beroemd fotograaf in Amerika. Binnenkort gaat die zoon Pieter in de fundatie in Zwolle exposeren. Dat wordt heropend en dat gebouw is verbouwd door zijn vader. Die heeft het nieuwe gebouw ontworpen. En zo komen die twee werelden van de Henkets samen. Zometeen hier op Radio 1, het journaal en daarna de sport en alles. Natuurlijk Utrecht, hier in Twente gaan we alles over horen. En u hoort ons volgende week weer. Tot dan, luisteraars. Dag. Dag, dag, dag, dag, dag. Dag. Dag.